Sailing, sailing across the sea. Say this prayer See her through the trouble Keep her safe Out there Little ship Keep sailing Till you reach the shore Then I'll Prachtig hè, deze antieke van de Blue Diamonds aan het begin van de tweede uur van de zondagmorgen van Go op deze eerste zondag alweer van juni. En dat merken we ook behoorlijk aan de temperaturen. Dat ziet er goed uit. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Welkom dus nogmaals en blijf bij me tot 12 uur, want we hebben echt geweldige muziek voor je. Speciaal voor jou uitgezocht. Up in silk and coffee. of my heart. Een mooie klassieker hoorde je van Axis uit Griekenland van heel lang geleden. Someone hoorde je, een van hun drie hits. En ABC, beetje David Bowie-achtig, vind je niet? Ja was toen wel een verrassing. Ik dacht van, goh, is dat David Bowie? Maar nee, dat was het dus niet. Het was ABC, maar met, met een van hun mooie hits. All of my heart. Over uh, David Bowie gesproken. Straks komt er een heel mooi nummer voorbij hier in de show. Dus alle reden om dan uh, te blijven luisteren. Natuurlijk naar uh, GoFam. En niet alleen voor de muziek... maar ook straks een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging de straat weer op en vroeg uh, aan u bijvoorbeeld... ja. Uh, welke vakantie zou u willen herbeleven? Nou ja, de antwoorden hoor je straks over ongeveer een kwartier hier in de show. Je kunt alle kanten op met deze dames. Nena en uh, Kim Wilde samen in een prachtig nummer. Anyplace, anywhere, anytime. En daarvoor ook heel mooi. Natuurlijk een uh, ja, emotioneel lied van Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. De laatste strohalm. Um, straks dus een uh, reportage van Jeroen van Gent, zei ik al. En uh, nog veel meer moois. Want ik ga je ook nog vertellen wat op onze website te beleven valt vandaag. We come on this way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 Mooie herinneringen aan deze plaat van David Bowie. Misschien jij ook wel. Uh, Space Oddity, kom ik zo even op terug. Um, maar je hoorde ook de Beach Boys en Sloop B. Nou, ik weet nog dat David Bowie een grote hit had met Space Oddity. Toen ik in de neus begon met een piratenzender. Ja, ooit. Lang geleden, hè. nou kun je nagaan wat voor een oude man ik ben. Wat voor een oude uh, kerel je hier achter de microfoon aantreft. Is werkelijk waar. Het was op de pit van Roelaan uh, hier in Teneuzen toen ik uh, daarmee begon. En dit dus een hit was en heel vaak gedraaid werd op de radio. Terwijl het een hit was, uh, jaren ervoor, in 1969... Genoeg over mezelf. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Nou, iedereen heeft zijn vakantiegeld een paar weken geleden gehad. Dus het is weer besteden geblazen. Voor sommige mensen gaat het op aan de dagelijkse boodschappen. Omdat het nou eenmaal niet mee zit. Uh, anderen die gaan ermee met vakantie. En sommige mensen hebben bepaalde herinneringen aan vakantie. En misschien willen ze wel weer terug naar dezelfde plek. Zou zo maar kunnen. De vraag van Jeroen van Gent op straat was dan ook. Welke vakantie zou u wel eens willen herbeleven? Hier zijn uw antwoorden. Zo, uh, so, dat is de lastige vraag. Ja. Welke vakantie zou je wel eens opnieuw willen doen? Frankrijk uiteraard, Griekenland, uh, Tsjechië, Hongarije. Ja. Uh, nou, ik denk uh, een keertje vakantie. Ja, dat weet ik. Naar Zwitserland. Ja? Ja. Herbeleven. Dus, Herbeleven. Dat houdt geweest, eigenlijk in van... Uh, nou, ik, wij zijn eigenlijk heel erg vinden van, van Griekenland. Ja. Er zijn een paar ontzettend mooie eilanden, die we al een paar keer bezocht hebben. En ja, op ons bucketlijstje staat weer Carpathos. Ja. Uh, waarom is Zwitserland mooi? Um, ja, ik hou van bergen. Van bergen, van natuur. En uh, ja, daar, daar heb je van alles water en dat is gewoon heel mooi. Ja. Moet je nou per se goed, bijvoorbeeld goed ter zijn om in Zwitserland vakantie te kunnen vieren? Ik noem maar wat. voor bergen. Ja, ja <laughs> <Zoveel> dat, dat, <laughs> dat, klink, dat klinkt wel zo. En zelfs in de stad hebben ze hele grote heuvels. Maar ik denk dat je daar ook uh, uh, m, ja, zeg maar, niet alleen ter maar ook met de fiets. Uh, ja. toch wel ook? Ja, zeker. Je kunt goed fietsen in Zwitserland? Zeker weten. Okay. Ik zag mensen gewoon uh, hop, de heuvel op ja. <laughs> fietsen. En uh, ja, het was goed te doen voor ze. Welke vakantie zou je willen? Een huwelijksreis. Een huwelijksreis, hé. <laughs> ja. hey. oh. ja. Maar daar hoort echt het romantische bij natuurlijk dan. Ja, dat was heel leuk, dat vergeet je niet meer hè. Waar was die toen? Op Lanzarote. Oh, heb welk tijd? Ja. Want het eiland kan zo mooi in bloei, staan met bloemen. En zo. Dat was in september. September, oké. Okay. Ja. En ja, nou ja, zit er erin? Kan dat nog eens een keer? Oh, vast wel, ja hoor. Ja? Dat gaat best wel een keer gebeuren, ja. Dus opnieuw doen, zeg maar. Ja, opnieuw. Ja. Opnieuw naar heen. Ja, zeker. Je hebt er vast wel overtuiging met ja, ja, tuurlijk, ja hoor. Wat maakt Karpaten zo mooi? Of tenminste, het herbeleven waard? Grie Griekenland is sowieso voor mij een, een, een, een optie nummer één. Ik vind, ik vind de bevolking, vind ik, vind ik uh, ja, zeer, zeer, zeer, uh, je, je voelt je altijd welkom. Ja. Uh, zonnetje schijnt altijd, mooie natuur. En het is nog niet echt uh, massaal toeristisch. Het is dan niet zo druk? Het is, het is redelijk druk, maar het is niet echt massaal toeristisch. Dus dat zoek ik wel op. Is, dat is mooi. Ja, ja, Het is echt iets waar we waarschijnlijk het volgend jaar weer heen gaan. En wat is de mooie Lanzarote? Het is gewoon een mooi eiland. Het is niet zo'n groot eiland, maar heel mooi. Veel bloemen, veel blauw en wit. En gewoon een leuk eiland. Okay. Niet zo super groot. Ja. Dus, ja, het is nu, zal nu wel, wel drukker zijn als toen natuurlijk. Maar, uh, Hoe lang zo. geleden is het dan? Uh, dat is um, um, uh, 31 jaar geleden. 32 oh. jaar geleden. oh ja, daar nou ja. zit wel <laughs> iets van verandering in dan denk ja, ik. Ja, dat denk ik ook wel. U bent nog steeds niet terug geweest. Maar gaat nee. u dit jaar doen misschien dan? Uh, dit jaar niet. Nee. Nee? Dit jaar zit het niet in de planning. Nee. Maar dat is het herbeleven waard, Carpathos. Jazeker. Ik heb het, ook, het is ook echt een, echt een aanrader Nou, ik heb eigenlijk alleen maar een uh, vakantie waar ik nog heel graag naartoe wil. En dat, dat is uh, Canada dat kan ook goed, kunnen ja. ook goed. Rekenen. Ja, nou mooi, dat is. En hoe komt u daarbij? Omdat mij de natuur daar prachtig lijkt. Gewoon een reis, ook uh, dat je met de trein dwars door Canada gaat en daar alle mooie gebieden tegenkomt die er zijn. Ja. Lijkt me fantastisch. Ik zie het helemaal voor me. Ja, ik ook. En uh, ja, gaat, gaat u het doen? Zit het erin? Het zou zomaar kunnen. Het staat nog op onze bucketlist. Ja? Zou, we zoeken alleen nog een oppas voor de hond. Oh, nou dat moet kunnen. Ja, ja dat dacht ik ook. Het ja, was niet zo makkelijk om dat mee te nemen. Dat doen ze heel moeilijk over in Canada. Ja, dus dat is dat... Ook een beetje Ja, natuurlijk. Maar van. ik denk wel dat dat, uh, dat ervan komt. Welke vakantie zouden jullie wel eens willen herbeleven? Oh, dit ik gelijk. Ah. Uh, Griekenland. Ja. Wij zijn... Het uh, uh, was onze eerste vakantie samen. Ik denk tien jaar geleden inmiddels. Ja. En we waren nog best wel jong. En uh, de eerste keer samen, wat ik al zei. En, uh, ja, heel niet toeristisch gebied gingen we toen uh, bezoeken. En uh, ja, eerst kennismaken met Griekenland, maar ook met de Grieken en de cultuur. Ah. En we waren helemaal vrij daar en we konden doen we later wat we willen. En uh, hele mooie zeeën. en... Uh, ja. Het was de, die crisis ook nog heel erg in Griekenland aan de hand. En toen uh, wilden we ergens gaan eten, we hadden geen geld meer op zak. Toen dachten we, nou dan gaan we daar binnen. Nou, daar kon iemand die pinnaat was stuk. En toen. Um, zei de eigenaar van het restaurant van, joh, je mag hier gewoon vanavond eten en dan kom je het geld nog wel eens brengen. Wow. En dat vond ik super gastvrij en mooi. En uh, ja, daarom maakt, dat maakt die vakantie zo leuk, yeah. zeg maar, voor mij. Nou, voor mij hoor, maar ik zou nog wel een keer willen ja. hebben Terug willen zien. En dan dezelfde plek? Ja, aan? ik zou wel naar dezelfde plek willen gaan. Ja. Ja, waar was het? Waar was het Want ja, het was aan het, het vasteland bij... Halkediki? Uh, ja. De berg van Atlas zegt u dat wat? Die een beetje, ja. Ja, nou ja, dat is uh, naar het vasteland. Uh, die berg van Atels waar alleen maar dus mannen mogen komen. Dat is heel uh, gelovig. Uh, allemaal monniken en zo. Die kan, o, ja. dan kan je alleen als man kan je daar naartoe. Juist, en daar, ja. daar in de buurt eigenlijk uh, allemaal eilandjes waar je naartoe kon. En, ja. Superleuk, echt een aanrader ook. Helemaal niet toeristisch ook, dus dat is voor, voor mensen die echt tot rust willen komen en leuk. echt die puurheid willen meemaken, is dat echt wel... Wat is leuk aan Hongarije, want dat is misschien niet bekend bij mensen? Dus ja. uh, het hartstikke mooie land, hele vriendelijke mensen. Boedapest, supermooi. Mooie stad. Ja, mooie stad. Goed openbaar vervoer. Kunnen ze hier nog een, een, een, een flink puntje aan zuigen, zeg maar. Ja. dus je kunt gewoon in Boedapest het OV nemen, lekker door de stad heen. Ja. ja, en dat voor de Habakrats. Dus, dus ja. Hier? Dat ja, dat is en, heel mooi. En dan bent u dus vaker geweest? Ja. Echt om terug te komen? Ja, echt om terug te komen, ja. Dus dat ja, herbeleven nou, heeft u al gedaan? ook voor Tsjechië. Geldt ook voor Tsjechië? Ja, ook voor Tsjechië. Ja, Frankrijk is, ja goed, daar gaat uh, half Nederland gaat erheen ja, ja, in de zomer. Wat, ja, ja. Ja. Ja. Dus dat is niet zo gek als je daar vaker komt. En Tsjechië, wat noemt u dus wat pluspunten van Tsjechië? Uh, prachtig land, ook weer vriendelijke bevolking... Prachtige steden. Uh, ja, prijs, vijf, die dat, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, het kost niet veel. Dan. Nou ja, het gaat, de prijzen gaan wel omhoog. Ja, maar maar als, je, als je daar op een terrasje uh, een, een espresso bestelt, dan krijg je een op een zilveren schaaltje. Met een papiertje onder je kopje, zo'n zo, zo, zo uitgestampt papiertje, glaasje water ernaast, dan betaal je 90 cent. Oh, dat is niet veel. <hijf> ja, dat is leuk. <laughs> dat is wel leuk. Ja, leuk, dan doe je. Ja. Wel, doe dan één. Dat scheelt nog wel. Ja. Ja. Precies, dan kan je er nog eens een keer doen. Om. Ja, ja. En dan voel je ook welkom. Ja. Oh? Geen, geen, geen cappuccino voor 5 euro of zo. Eh, als je, als je, dat, als je dat, dat daar gehad hebt, dan ben je hier wel klaar in Nederland. Ja, zelfs, maar, zelfs Frankrijk is nu voordeliger op je terras. Notabene. Nou, Nederland loopt, uh, die, loopt helemaal spaak, zeg maar. Waanzinnig. Waanzinnig, ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go have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 dat is toch uit de tijd meid, je kunt het ook aan mij kwijt Even aan mijn moeder vragen Voor je redding van Mai Tai. Hier is jouw female intuition. Natuurlijk. Om je zondagmorgen lekker op te vrolijke. Ook nog een mooi nummer van Bloem. Even aan mijn moeder vragen. Ja. Ik zou je iets vertellen over onze website. Want daar staat weer het nodig op. Onder andere de vergroening van de binnenstad van Terneuzen. Ja. Een gemeente als Sas van Gent en zo, die mogen ook wel wat groener. Maar in Teneuzen zijn ze van KRO en CRV binnengewandeld, zal ik maar zeggen, de stad in. En zij gaan kijken op onder andere mooie plekken tegenwoordig aan het pleintje van de Dijkstraat in het centrum. En ze gaan ook nog vergroenen in de Klaassenstraat. Wat heeft dat nou te betekenen? Waar gaat dit over? Nou ja, je vindt de berichtgeving over vergroening. teneuzen op de landelijke televisie. Dat is een punt op onze website. Nieuws dus. Leuk, kunnen we met z'n allen gewoon lekker trots op zijn. Dus, wil je meer nieuws uh, lezen over terneuzen en omgeving? Kom dan zeker naar onze website. Go-rtv.nl Go-rtv.nl Daar vind je echt van alles. Maar ook uh, natuurlijk uh, de agenda. En andere zeer nuttige berichten. Ding, get down scatman's world I'm calling out from Scatland. I'm calling out pop pop pop pop pop pop pop break free, you better listen to me. You've got to learn how to pop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 Gaat ze automatisch jouw adres aan Dus nu ben ik onderweg Kan niet wachten tot je zegt Hé, nee, lieve als je dag vandaag Ik wacht al kilometers lang op haar Hé, hey, lieverd Ik ben op de terugweg, Want je weet dat ik bij jou alleen maar rust heb Dus waar je dan ook bent Maakt niet uit Oh, ik kom naar huis Want ik vind dat ik willen Al moet ik heel de wereld af Blote voeten In je favoriete hoedie die nog naar je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 hoe oh, ik kom naar huis, want ik vind altijd wel een route Al moet ik heel de wereld af te voeten In je favoriet doen, die die nog naar je raakt Oh ik kom naar huis. ik ga het gast in en ik ga ah, ah, ah, ah, ah. Ik denk er niet meer over ah, ah, ah, ah, ah. De nieuwste single van Snelle, die zich ook aardig heeft ontwikkeld. Ja, kun je wel zeggen. Van een beetje rappen naar dit prachtige nummer, eerlijk gezegd. Hè? Terugweg heet het. En Scatman John hoorde je met Scatman's World. Kijk even naar de dag van vandaag, het weer. En dan zie ik dat het zonkracht 10 wordt vandaag. Nou, dat betekent dat je je goed moet smeren, want anders fik je helemaal af vandaag. Tot de aardig tegen 12 op deze zondagmorgen bij GoFam. En ik heb nog een paar mooie nummers voor je. Waaronder deze van Barry Ryan, een klassieker. The sun that makes the day That lights the way So you stay. Dat was het weer voor vandaag. Deze aflevering van de Zondagmorgen van GoFam. Dank je wel weer gezellig dat je erbij was. En mijn gezelschapje. Volgende week ben ik er weer. Hoop ik dat je me weer gezelschap houdt. Tussen 10 en 12 zorg ik weer voor uh, gezellige muziek. En hier in de studio voor koffie. We gaan nu nog even vechten over een uh, halve tompoes. Want we zijn nu met z'n drieën in de studio. De doos zaten er vier. Dus wij gaan nu knokken. Wie gaat er met die laatste tompoes uh, vandoor? Of wie uh, deelt het? Nou ja. Ik wens je nog een fijne dag met GoFam. En ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Dan uh, maken we er weer gewoon een hele gezellige zondagochtend van. Tot dan.